Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat viel op de A4, Den Haag Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude 4. De A4 richting Amsterdam bij Sloten 3 kilometer. En naar Den Haag op de A4 voor Zoeterwoude Rijn Dijk 3. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam, 4 kilometer voor knopend Op de A9 naar Amstelveen voor knopend Raasdorp, 4 kilometer. Er was een ongeluk op de A12 naar Utrecht tussen Zevenhuizen en staat nog 8 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer open. A12 Arnhem-Utrecht bij drie bergen, 4. En tussen Veenendaal-West en Maarsbergen, 3 kilometer. Op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland, 3 kilometer verknopend de Plein. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Hilversum, 3. En op de A28 van Zwolle-de-Amersfoort, tussen Amersfoort en Leusden, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 Let me love you till the morning Hey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 High. I feel good Sing like a bandit stealing time Underneath the sycamore train Cupid by the house Valentine's To my sweet lover and maid Slowly but surely and tell. Oh, wishing well a butterfly take Wish me love Oh, wishing well Like kiss.